En uh, je ziet ook uh, rond 1850 dat er een aparte begraafplaats ontstaat voor het katholieke deel van de Zandvoertse bevolking. Uh, toen werd uh, het huidige zeg maar, verenigingsgebouw de krochten als kerk gebouwd. En achter de kerk uh, is toen ook een uh, begraafplaats aangelegd.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 Degene die het konden betalen, dat werd meestal werd het afgeleid van de gemeentelijke belasting die betaald werd, was het zo dat je boven de 12 jaar 6 euro moest betalen, Had je, was je inkomen minder betaalde je drie uh, gulden in ja, die tijd natuurlijk. Voor kinderen van 1 tot 12 jaar drie gulden was het maximumtarief of 1 gulden 50. En kinderen tot 1 jaar was het 1 gulden 50 of 75.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 En had het ook nog te maken met uh, hoe je begraven? Want ik bedoel, ik heb wel foto's gezien van met koetsen en zo. Dat zal je dan wel extra. Dat was natuurlijk zuivere tarieven van de, de begraafrechten. Ja, ja, ja, ja, precies. Het, het is dus gewoon een bepaald bedrag wat je betaalde. En dan, dan mocht je daar tien of langer uh, meer jaren blijven liggen. Ja. En had je dan ook nog klassen? Uh, eerste, tweede, derde klasse? Uh, nou, je had, uh, je had, uh, tot een, je had uh, in die periode in, oh, bij de hervormde kerk weet ik niet... <tus>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 Dank Ik ben je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 Ja, iets anders gaan zoeken. Ja, de gemeente die huurde, dus zeg maar. Uh, de, de, de, de, de begraafplaats van de hervormde kerk. En. Uh, beide uh, waren er toen uh, van overtuigd. Dat je, dus dat, niet meer, dat je daar geen graven meer mocht. Uh, uh, maken. En. Uh, vandaar het ook uh, in onderling overleg is besloten. dat de gemeente uh, stopte met het betalen van uh, geld. om. Uh,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 Een hele tijd, want uh, ik neem aan dat uh, inmiddels voor toch al behoorlijk uh, uitgebreid was. Nou ja, je ziet dat Zandvoort enorm begint te groeien na de aanleg van de, tram. Ja. Of na, sorry, de, aanleg van de trein in 1881. Uh -huh. uh, er zit wel in die periode tussen 1881 en 1918 zitten er een aantal economische dips waardoor die uitbreiding langzamer plaatsvond. Uh, je ziet ook dat die hele uitbreiding niet echt georganiseerd is.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 En euh, nou, men heeft toen besloten ook euh, met het oog op de aanleg van de riolering euh, om een heel groot stuk duinterrein ten noorden van het spoor euh, de Haarlem aan te kopen.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 Oké, okay, volk het uh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 En uh, nou ja, op basis van dat draaiboekje ga je dan verder handelen. Precies. En, uh, het is dus allemaal heel rustig is dat verlopen. Maar er zijn toch ongeveer 100 skeletten. Zo. zijn er toen nog uh, geruimd. Ja, precies. En hebben er uiteindelijk. Uh, want ik begrijp die eerste brief. Uh, van prioriteitsoverwegingen. Nou, daar wisten de mensen geen raad mee. Er is dus een tweede brief gekomen. Zijn er toen nog uh, mensen, uh, familieleden gekomen. die het graf geruimd of uh, overgebracht wilden hebben? hebben naar de, naar de, de nieuwe begra de nieuwste waar we het straks ja, over ja. gaan hebben nou het is zo dat de, de, de, de, er is eigenlijk ook al uh, meteen een selectie gemaakt en er is gezegd van nou uh, de, er liggen een aantal mensen begraven, dokter Swalue of uh, dominee Domine Swalue uh, de dokter die in in 18 zoveel is overleden uh, de dokter voor dokter Gerke ik kan even niet op zijn naam komen die heeft een hele mooie witte zeil die staat ook op de, op, de, op de begraafplaats aan de Tonnenstraat dus er zijn al vanaf een moment dat ze uh, tot sluiting overgingen zijn er dus ook grafstenen en dat soort dingen zijn al overgeplaatst van zeg maar belangrijke mensen die er Ja, precies. waren ja. en in uh, 1958 ik, ik meen dat het er vijf waren die alsnog uh, uh, wilden dat hun naam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 Nee, en, en van dat verhaal van het speelplein wat je net zei... want ik sprak iemand uh, gisteren, uh, dat gaat niet om de naam... maar die vertelde inderdaad dat ze dus met schedels... op het uh, schoolplein aan het uh, voetballen waren. En dat soort verhalen doen uh, iedere keer als je het over de begraafplaats hebt... doen weer uh, de ronde. Hè. Dat, uh, nou ja, het past een beetje in het idee dat nee, ik uh, heb. Van, uh, ja. uh, nou, daar, lag, daar, daar werd een buitenruimte voor de school gemaakt. Ja. Maar de skelette... De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 Dus de, de, de nieuwe, die laagbouw. Ja, ja, ja, want de oude Mariaschool is de, dat ja, ja. grote stenen gebouw waar nu de kunstenaars uh, ruimte hebben. Ja, ja. ja dat klopt. Oké, okay. dat is even voor ons. Uh, nou, dus zeg maar waar jij het net over had, over het pad de, naar de begraafplaats. Ja. Daar werd uh, de eerste uitbreiding voor de Mariaschool gerealiseerd. En later zijn er nog een aantal lokalen aangebouwd. Ja, precies. En dat hek heeft er heel lang, uh, was dat de toegang hè? voordat hij in het midden kwam te Liggen. Dat weet ik niet. Ja, nee, er was een hek en dat, ik, ik wil niet zeggen dat dat hetzelfde hek is zoals voor de, dat weet ik niet. Maar daar was dus heel duidelijk nog uh, een hek. Ja, dat, uh, en dat was dan vroeger de toegang. Pieter, gaan we nog een plaatje draaien of ga ik door uh, met het... Uh... Nee, we gaan, we gaan even luisteren naar ons dorp.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 Nou, de uitbreiding van Zandvoort uh, had dus tot gevolg dat de, de begraafplaats aan de andere kant van het spoor uh, kwam te liggen. En dat waren uh, de, zeg maar, de, uh, de aanleg van de begraafplaats, uh, de aanleg van de modderkommen, de aanleg van de entos waar de varkens werden gehouden. En de realisatie van een vuilnisbelt, uh, zeg maar, waar de allereerste activiteiten die plaatsvonden aan de ten noorden van de spoorlijn. En... Uh, nou, daarvoor had de gemeente grond aangekocht. en men begon in uh, rond 1914 met de voorbereidingen. Om, om de nieuwe begraafplaats aan te leggen. En daar werden ook een, een menige werklozen werd, uh, daarvoor ingezet. En op een gegeven moment is aan uh, Van Empelen en Van Dijk. de opdracht gegeven om uh, de begraafplaats uh, te maken. Op basis van een plan die door de gemeente architect, gemeenteopzichter, de heer J. Jansen, uh, die had daarvoor een, uh, van, een plan opgesteld. Familie van de huidige Joop Jansen? Uh, nee, Joop, Joop Jansen, de huidige beheerder van de begraafplaats die hier wordt met dubbel is geschreven. Oké. Okay. oké okay. ja. Dat is wel een, een grappige. Ja, dat ja, heeft ook al zegt... een aantal keer al misverstanden opgeleverd hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen.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 En uh, al spoedig uh, kwam er de nodige kritiek, uh, de begraafplaats uh, daar was geen kritiek op, maar op het feit dat er geen aula aanwezig was. Ja. Uh, er was een heel eenvoudig, uh, dat noemden ze toen de tijd een lijkenhuisje waar denk ik de kisten stond opgesteld. Maar er, was, uh, er waren geen voorzieningen wanneer het stormde, regende of heel erg koud was, waar je afscheid kon nemen van de nabestaanden. Ja.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 Nou, ik moet je zeggen, we zijn daar in zo rond 2006 zijn we met de planontwikkeling voor de brandweerkazerne gekomen. Nou, die, die hele planontwikkeling is meerdere keren hebben mensen daar kunnen op reageren. En er is niemand geweest die daar ook maar enig bezwaar tegen had. Nee, nee, nee.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 De vogels, de bomen, uh, allemaal. Dus, uh, nou ja, het is een park hè? He. Ja. Uh, en het is een park van een dusdanige kwaliteit en diversiteit van bomen en struiken en planten. Uh, dat, dat kom je hier in Zandvoort eigenlijk nergens anders tegen. Nee, nee, het is, dus wat dat betreft is het voor Zandvoort een hele unieke plek, ook qua natuurbeleving. Ja, zeker weten. Volkert, uh, we zijn bijna aan het einde van dit uh, programma gekomen. Je hebt ons heel veel verteld over de oude begraafplaatsen. en ook uh, nog wat over de nieuwe, allernieuwste begraafplaats. Is er nog iets wat, uh, wat je nog zou toevoegen? of zeg je nou, ik heb eigenlijk wel het meeste uh, gezegd? Nou, ik denk dat ik wel het meeste wat ik weet. en wat ik waarvan ik denk van, nou, dat is relevant. dat ik dat al uh, ja. kwijt heb ge gekund ja. in deze uitzending. Helemaal ja, goed. Ik zie nog dat er uh, vroeger bij de begraafplaats. Uh, aan de prinses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 Dit is de tango van het blote kontje Dit is de tango van het poedelnaakte strand Mevrouw de wind is net zo poedel als d'r hondje Hier in dit grote blote hemelbed van zand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 Wat die bilders en Hans Horst en diverse dames borst, kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote koontje.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 En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. <totstuk> Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. <totstuk>